5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het Zuid-Koreaanse leger heeft ondanks waarschuwingen van Noord-Korea. een militaire oefening gehouden bij de omstreden zeegrens met het noorden. De oefening was bij eilanden aan de westkust. die Noord-Korea in het verleden heeft geclaimd. De Zuid-Koreaanse marine heeft tijdens de 2-uur-durende training. met scherp geschoten. De bewoners van de eilanden was aangeraden de schelkelders op te zoeken. Gisteren waarschuwde Noord-Korea dat het zou terugslaan... als de oefening gericht zou blijken te zijn op Noord-Koreaans grondgebied. Ondanks de dreigementen lijkt het erop dat de oefening rustig is verlopen. Bij dezelfde eilanden kwamen in 2010 vier Zuid-Koreanen om het leven... door een Noord-Koreaanse granaataanval. In Senegal zijn bij Relle zeker twee doden gevallen. Eén dode viel in de stad Kaolak en de ander in de hoofdstad Dakar... Daardoor is het dodental door de politieke onrust in Senegal opgelopen tot zes. Vandaag braken in Dakar voor de vijfde dag op rij rellen uit. De betogers eisen het vertrek van president Wade, die al twee termijnen op heeft zitten. Toch wil hij volgende week opnieuw meedoen... aan de Senegalese presidentsverkiezingen. Het constitutionele hof heeft tot woede van de demonstranten... de grondwet aangepast. Omdat een president nu maar twee Amstermijnen mag aanblijven.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 Journalisten bleken meer dan 800 mensen te hebben afgeluisterd... onder wie veel beroemdheden. Dan het weer. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. Overdag is het droog en vooral vanochtend schijnt de zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Um, um. Hallo lieve luisteraars, u bent er nog of u bent er net. Uh, ik zeg in ieder geval welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En het is gewoon weer tijd voor Jan Emaus. Track Traces, het platenhoekje van Jan Emaus. Een hartelijk goedemorgen. Ach ja, zo kan het lopen in de muziek. Maak je een decennium of zo.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 Heel good en een Rock Set. Oké, okay, ik heb het beloofd. De Jay Dayles band, van wie ik zojuist een nummer liet horen, zou nog een keertje terugkeren in dit hoekje. We ronden af met een prachtig nummer. Ook van de LP The Morning After 1971. Whammer Jammer. Tot volgende week. Jammer, heerlijk, de G. Guiles bent. Hartstikke bedankt, Jan Emaus. Het was weer mooi. We gaan naar de BIOS. Frans Pommet slaat weer toe. Ik las uh, ergens dat hij uh, sinds zijn eerste filmpje, in 1963, aan zo'n 1200 producties gewerkt heeft. Pff. Nou, de laatste jaren doet hij dat samen met zijn dochter, zijn zoon. En nog steeds vanuit Ilpendam. En afgelopen Itva ging zijn documentaire alles van waarde in première. En Frans is boos op de managerscultuur. Hè? Die maakt volgens hem alles kapot in de zorg. Het onderwijs, radio, tv, het wonen. Hij besluit zijn dochter Laura te volgen. En je kan erop wachten in een documentaire zonder script vooraf. Hij begint gewoon prompt verloren. Ik heb hier een uh, krant. Zijn we al begonnen of niet? Nou, Hou we ze op met dat soort vliegplegen? Het, het, het is geen verschil tussen het leven en de film. Dus we zijn nou, altijd blij. Ik mag bezig. dus wel vragen of iets opgenomen wordt, sorry nee. hoor. Dat vind ik heel normaal. Dat vind ik niet. Je wilt niet dat je, gaat regisseren, je gaat zeggen, ga regisseren, dat je ga zeggen, ga even dit en ga even dat doen. Maar je doen. bent allemaal bezig en dan opeens dan begint het, dat is toch raar? Je kan toch wel zeggen, ik heb nu de camera aangezet en voor de rest wil ik gewoon okay, precies ik hetzelfde nu de zijn de als ik bij ben. Godverdorie, leuke stemming, hè. <laughs> ik zit trouwens achter de krant, man. Waarom zit je achter die krant, dan? Ga je vriendjes zo zitten? Zit je, ja, niet je beweegt achter. die krant, steeds. Toezichthouders, bankiers, bestuurders, accountants en politici faalden. Niemand is schuldig, behalve iedereen. Hier, beloningsbeleid. Top, ABN AMRO, graait niet meer. Hoera, euro gered, maar hoe nu verder? Op tafel ligt 720 miljard om de crisis te besweren. Het is ruim 40 jaar geleden dat Anita en ik gingen wonen in Ilpendam... een dorpje op een steenworpafstand van Amsterdam. Daar kregen we onze kinderen Laura, Sylvia en Ruben en hier groeiden ze op. Deze film gaat over Laura en mij. Ik voel me steeds minder thuis in deze tijd. Ik ben een van die burgers die anno 2011 boos is en die zich machtelozer dan ooit voelt... Ik ben boos op al die mensen die hun eigen belang voorop stellen... en die zich niet willen realiseren dat we een samenleving vormen. Maar ook ben ik boos op al die graaiers en grijpers... die zich in alle sectoren van onze samenleving genesteld hebben. Maar vooral ben ik boos op al die managers die een systeem hebben ontwikkeld... dat ons burgers dagelijks gek maakt. Deze film gaat over mij en over Laura... Zij is fractievoorzitter van GroenLinks in onze gemeenteraad. Zij is mijn connectie met de politiek. Ja, Laura is niet alleen fractievoorzitter GroenLinks in Hilpendam, maar ook beleidsmedewerker GroenLinks in Den Haag en moeder van vier kinderen. Ze is net verhuisd naar een andere boerderij en heeft een, de groentetuin omgespit. Een paar uh, Worteltjes eruit gehaald. Ja, ja. En, uh... ja, heb jij het uh, scheppen hier? Ja. Had je er tijd voor? Dat eruit. Nou, tussendoor even snel. Ja, ja. Dit maak ik allemaal gras van. Ik heb toch geen tijd om hier een moestuin te gaan doen. Ja. Dus... Ja, we hebben een, een interview aangevraagd met de netmanager. Ja. En, uh, het schijnt dat hij op tilt is gegaan, alleen al door de aanvraag van het interview. Oh, en word je nu boos of vind je het wel mooi? Nou, kijk, als hij echt boos wordt, dan kan ik nooit meer een televisieprogramma maken. Dan is uh, mijn carrière dus beëindigd als we uh, programma maken. Met deze film. Ja, wordt dit uh, mijn laatste film? En dan moet ik nog maar zien dat die uitgezonden wordt. Maar ja, misschien valt het allemaal mee, maar uh, daarom, uh, daarom heeft het ook nooit een. een, een Iemand in Hilversum ooit geklaagd over de netmanager. Want uh, ja, je, je bestaan uh, wordt onmiddellijk bedreigd als je dat doet. Ik heb één keer in het verleden in de Volkskrant één zinnetje gewijd aan, uh, aan de netmanager. En toen uh, werd ik gelijk op het matje geroepen. Van dat ik uh, veel te ver was gegaan en dat ik uh, mijn excuus moest maken. Dus, uh, je gaat nog naar de commerciële. Ja. Misschien moet je dat doen. Ja, eventueel. Dan hebben ze geen netmanager. Maar ja. oh goed, dit, uh, <laughs> dit wordt de moestuin... Uh... Nee, nee, nee, je moet wel luisteren. Oh, ik, ik heb zit niet geluisterd. Nee, ik, ja. ik zit zo vol van die netmanager. Dat, uh... Zou ik nou sta een heel vrouw voor niks te vertellen. Dit was de moestuin ja. en het wordt een grasveld. Oh, Oké. Okay. Nou, yeah. Mooi of niet? Of zonde? Nee, ik vind het mooi. <laughs> Je hoeft het alleen nog maar een beetje plat te Ja, dat ben ik Rollen. Eten. Wij hebben zo'n roller. hè? Oh, die wil ik wel even lezen. Ja zo keutelen vader en dochter verder, af en toe in discussie eh, belandend... maar altijd met veel zelfrelativering. Frans eh, loopt mee met iemand uit de thuiszorg, hij telt de zorgminuten... en ontmoet zo'n typische manager die even niet meer weet... hoeveel miljoenen zijn nieuwe onderwijskolos gekost heeft en bewijst daarmee het punt van Frans Bomet. Maar goed, hij gaat ook kijken hoe Laura en, he, nu al jaren strijdt... voor dat fietspad door dat weiland. En hij volgt haar in Den Haag, achter in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. En vaak zijn pa en dochter het helemaal niet eens. Hier zo'n typische discussie die ze hebben... terwijl ze door het Noord-Hollandse polderlandschap... tuffen in het rode brommobieltje van Frans. Eerst even wat zinnige gedachten van Frans. Groeit een boom tot in de hemel? Groeit een kind maar eindeloos door? Groei is iets met een begin en met een eind. Groei die niet stopt noemen we kanker. Alom heeft het misverstand postgevat dat steeds groter groeien beter is dan klein blijven. Het groeidenken is een vloek, bedacht door machtswellustelingen. alle boosheid van de mensen, dat die komt door die schaal, schaalgrootte. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet gewoon nog steeds niet dat zo is. Ik ben niet boos. Ik heb ook geen last van die schaalgrootte. En een heleboel mensen die... Uh... Ja, maar de kiezers zijn wel boos. Uh, die stemmen op de PVV. Ja. ja, maar je hebt één ding uitgezocht. En dat is de schaalvergroting. En dan denk je dat dat de verklaring is voor alles. Nou. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat mensen gewoon verwend zijn. Mensen hebben alles. Ze hebben helemaal niks te klagen. In ons eigen dorp, waar uh, mensen hoge inkomens hebben, ruime huizen. Geen allochtonen om zich heen. Stemmen ze nog uh, in grote getale PVV? Ja, omdat ze boos zijn. Omdat ze boos zijn? Het ni heeft niks met allochtonen of wat dan, wat dan ook te maken. Deze film gaat ook niet over uh, de, de multiculturele samenleving. Uh, uh, de mensen die boos zijn verzamelen zich onder uh, de vlag van de PVV... Ja, nou, nee, ik vind het gewoon. Uh, ik snap het niet. Ik snap niet dat je alleen maar een anti-geluid laat horen. zonder dat je ook uh, probeert om iets te veranderen. Nou, als je machteloos bent, wat, kun, wat kan je nou doen aan die ontmenselijking? Nou, gewoon meedoen, al begin je in je eigen straat. Ja. Frans en Laura Bromet. Ik vind het uh, hartstikke prettige documentaire die uh, voer levert voor discussie. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucie Baird in 1974... en zijn gedicht De Zeer Oude zingt. Het blijft waar. Vanaf donderdag in de bioscoop. Even iets heel anders. Wie kent nog onze vrienden uit Limburg? De twee schorsen van de Rebellenclub. Leon en Sjaak van de shaak. Nou, Tegen de klippen op bleven zij uh, begeisterde liederen en stukken muziek maken. Steeds te downloaden op hun bijzondere website. Bestaat nog steeds. Ga maar kijken. Dersjaak.nl of kom. Dat weet ik niet eens meer. Nou, Hij bestaat nog. Uh, en daar staat uh, een mooi lied op. Een jaar lang uh, hebben ze hier in de nacht een nieuw lied gemaakt. Op thema's die luisteraars aandroegen. Dus dat ging over files, over bier. Hier over mijn, over diks en over werk, over bazen. Nou noem het maar op. En vorig jaar maakten ze een bijzonder carnavalslied. En dat had eigenlijk moeten winnen. Maar ja, het won niet. En toen, ja, toen waren de jongens er even klaar mee. Stilte. Tot ik deze week weer een lied gedropt kreeg in mijn mailbox. Ik kan niet helemaal verstaan. En het klinkt ook helemaal niet carnavalesk. Maar het heet wel Alaaf. De zaak. Wel toch? patroon, het is een vrouwen denk. Doe wel meer, langer, korter, duurzer, teper, vlotter, Om aan boven, lekker, lekker. Het hult tegen het oog, het hult tegen de gaten. Het werd grondig en viesig, maar doe wel flot. Zwaar of goed, maar geen hot beef, lente en geen herfst. Een jong blijft je het met Het was uh, Dershaak uit Limburg. Goed, ik heb een crush op Ko van Gemert Vandaar dat hij al twee, al te ga, twee keer te gast was in de nacht. En aanleiding is steeds dat hij ja, alweer een aardig boek heeft geschreven... Over, ja, over wat niet, over de stad Amsterdam, over de hortus, artisten, schrijvershuizen. Maar dat kan hij ook over Parimaribo, een literaire wandelgids... door de hoofdstad van Suriname, of over zaken die verdwenen zijn. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, want uh, Ko's interesse is breed... Zijn werkzame leven schonk hij grotendeels aan de gemeente Amsterdam... Hè, waar hij zich lange tijd bezig hield met de communicatie. En hij was woordvoerder, zoals bij de stadsreiniging... toen Jaap Boersma daar nog de scepter zwaaide. De beste baas die Ko, Ko ooit gekend heeft, dat zegt hij in ieder geval heel vaak... Co. Afgelopen dinsdag, Valentijnsdag, was er een uh, officieel moment. Want toen werd het gedicht dat Koof van Gemert schreef voor, uh, in het kleine Wertheimpark. tegenover de hortus, over een aantal grote mannen uit deze plantagebuurt. officieel onthuld door stadsdeelraadvoorzitter Jelly Alkema. Uh, het gedicht hangt in een ijzeren beugel, de plek waar normaal een, een vuilnisbakje hangt. Hè? En daar prijkt dan de, dat gedicht van Ko. Tussen twee banken waarop ook de namen uit het gedicht staan. Nou, in de persistente motregen en via een abominabel versterkte microfoon... declameerde Ko uiteindelijk zijn gedicht. Wow. Ben ik ben ook buitengewoon trots, ik, ik zal overigens de, de, de verkorte versie van mijn toespraak hier voeren, want jullie begrijpen waarom. Ik ben buitengewoon trots dat dit hier is gekomen, want ja, ik ben heel lang geleden hier op Stenworp afstand geboren en ik heb hier veel voetstappen liggen en ik moet eerlijk zeggen, ik dacht altijd ik wel een gedicht over de plantage schrijven. En dan zou het hier moeten komen te staan. Maar dat gedicht over de plantage, dat heeft enige tijd geduurd voordat ik het voor elkaar had. Want ik dacht, het moet een aardig gedicht zijn, sowieso. Maar het moet ook iets over de buurt zeggen. En toen dacht ik, ja, daar moeten uh, beroemde buurtgenoten in voorkomen. Uh, Wertheim natuurlijk, omdat, omdat we hier in het Wertheimpark staan. Maar ook Westerman, de oprichter. Van Artus en Henri uh, Polak en uh, Hugo de Vries. De... Wolken schreven. Dankjewel. Je, je, oh, je, ja, je kent het gedicht. Ik ken je kent het gedicht, man. Ja. En uh, nou ja, goed, voordat ik dat allemaal in één gedicht verwerkt had, je zei dat ja, Je hebt de verstand van het. dat valt reuze niet mee. Maar um, bovendien dacht ik. Um, na de oorlog ben ik geboren en zag. enigszins, tot mijn verbazing, nog. Uh, orthodoxe joodse mannen met hoeden en, en zwarte haren voorbij lopen en het, dat is ook in het gedicht gekomen en het moest ook. Um, ik dank Stefan Maas omdat hij het zo mooi heeft vormgegeven en natuurlijk het stadstel omdat ze het toch zeker binnen zeven jaar gerealiseerd hebben en bovendien wil ik het stadsel ook vragen Let een beetje op dat het niet bij de eerstvolgende herprofilering van het paardje ja, ja, ja, ja. verdwenen is. Weet hoe het gaat komen. Ik, We ik weet hoe het gaat, daarom zeg ik het dan. <laughs> en uh, jij noemde het uh, al even, ik had Ja Boersma en uh, zijn vrouw Ella hier graag bij willen hebben. Ik ben inderdaad begonnen als voorlichter bij de Stadsreiniging. En ik denk dat er weinig dichters zo blij zijn dat hun gedicht op een afvalbak plaats uh, uh, krijgt. krijgt. Maar ik ben daar heel tevreden over. Jaap is helaas erg ziek, kon niet komen. Ik ga nu over tot het voorlezen van het gedicht. Ik ken nooit een gedicht uit mijn hoofd, en zeker niet van mezelf. Jelly misschien wel, maar ik niet. Ik, uh, ik ga zelf mijn bril er weer opzetten. Eén seconde. Voor de spanning enorm. Het zou me nu fijn zijn als ik geen nieuwe versie zou voorlezen. Iets, iets verder, het is zo lelijk, dat luidt. Daar ja, heb je verstand van. Gaat hij zo, Adelin? Beter, iets naar achteren. Ja, kan hij? Ja, dat is mooi. Ja, Oké. Okay. Ode aan de plantage. Als je hier wacht, hoor je de voetstappen van Hugo de Vries. Vind je de woorden van Harry Polak? Huiver je voor het beeld van Wolkers? Verdeel je Wertheims geld. Als je hier bent, ervaar je Morriens gewone wonderen. Ontmoet je zee en westerman, ben je voor even vriend van Reven. Als je hier zit, lopen aan de overkant nog altijd mannen met lange baarden en krullen in het zwart. Op naar het café. Dankjewel. Ja, Co van Gemert met zijn gedicht Ode aan de plantage. Te vinden in het Wertheimpark in Amsterdam. Eén klein minpuntje. Waren nou helemaal geen grootse vrouwen te vinden in die hele plantagebuurt? Ik ken er één. Ja, Wilma, de vrouw van Ko. Ha, ha, ha, ha, ha, hey. Hey together to find out which one is smarter <laughs> some say men but i say no the women but the men the, they should know not me but the people they say that the men are leading the women astray but i say that the women of today smarter than the man in every way that's right the woman is uh, smarter. that's right The woman is smarter, that's right The woman is smarter, that's right That's right uh, Ever since the world began Woman was always teaching man To listen to my bit attentively I can tell you how she's smarter than strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he clashed with Delilah on top of the bed. Hey. She told him all the strength was in the hair of his head and hey, at me. But the people, they say, that me men are leading the women astray. But I say, that the women of today, smart, than the man. Is, uh, swata. That's right you is, uh, swata. That's right Humanity Swat down That's right That's right Hey, you meet a girl at a pretty dance Thinking that you would stand a chance Take her home thinking she's alone Open the door You find her husband home, not me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 Sweet. I was treating a girl independently. She was making baby for me when the baby born and I went to see Eyes was blue. Sure, it was not by me, not me. But the people they say that the men are leading the women astray. But I say. Let me today Smarter than the man in oh yes, smarter oh. Ah, dat was mijn held toen ik zes was. Ik zong de hele plaat Calypso, fonetisch mee, dus dit lied ook. Pas later wist ik natuurlijk wat ik eigenlijk zong. <tie> ik draaide dit voor Wilma van Co. Klopt natuurlijk niet, want het gaat mij helemaal niet om of Wilma slimmer is dan Ko. Maar Wilma is wel even leuk als Co. Goed. Laten we maar op reis gaan. Uh, we blijven in de Caribe, maar dan ietsje minder gepolijst. Op naar Cuba. Dit is uh, Candyman de Cuba... featuring Lola... Cola Loca. Una Loca coma Aan een gek zoals jij bent. Ja, toch? Ik kijk even naar Vincent voor de vertaling. Klopt. Het is tijd voor ons eigen wereldnetje. Uh, we bellen met Cuba. Met Harriet Sanders. Hè, uh, die daar voor dus de zoveelste keer in Cuba is. En... Um, een beetje rondgetrokken heeft met haar fiets, maar een hoop gedoe. Ze had haar er graag ergens willen gaan schilderen in een huisje... maar dat kan je als buitenlander helemaal niet huren. Dus ze zit weer lekker in Cuba en weet je wat ze gedaan heeft? Dat, dat, dat, dat Spaans van haar, dat ging wel aardig, maar ze kon niet eens de verleden tijd maken. Dus ze dacht, weet je wat, ik ga lekker naar de universiteit. Dus daar zit ze nu op cursus en ik ben erg benieuwd hoe het met haar gaat. We gaan bellen. <zellie> Harriet, ben je daar? Ja Adeline, daar ben ik. <laughs> vertel, vertel even, waar, waar ben je, waar sta je, hoe zit je? Nou, ik sta boven op een dak, want uh, het gaat helemaal niet goed met de Elektra vandaag. Die valt steeds uit. En ik zou ook inderdaad klooien met mijn computer. En ik mag eigenlijk helemaal niet op het dak staan. Dus uh, er zijn allemaal mensen om me heen um, boos. En, nou ja, goed. Af, ik sta boven op een dak. Met gevaar voor eigen leven. Een heel klein dun trappetje. Het was doodeng, Maar dat heb ik er allemaal voor over. Nou, fantastisch. Vertel me eens, hoe is deze week gegaan? Heb je hard gestudeerd? Nog iets meegemaakt op de universiteit? Ja, ik heb heel hard gestudeerd. Ik, uh, uh, ik zit dus op die universiteit. En... Uh, uh, ik moet me, ik, ik, ik, ik moet heel erg leren, jongen, jongen, jongen. Dat is niet makkelijk. Wat ik aan het doen ben met die verleden tijd, hè? Ben ik bezig? Ja, ja, ja, ja. En ik. Uh... Ik moest hard studeren en weet je wat het is? Ik ben al wat ouder, dus elke keer als ik wat geleerd heb, dan ben ik het na vijf minuten weer vergeten. Dat is ook zo wat. Je komt jezelf hard tegen. Ja, ernstig. Zo is het. Ja, ik begrijp het. Ja. Hey, maar je fietst nog lekker rond door, door Havana. Geen enkel probleem met die fiets? Nou, ik moet je zeggen, ik vind het toch wel een beetje een probleem. Want, um, uh, um, Ja... Ik, uh, ik, ik woon in een buurt waar uh, op dit moment de, alle straten worden opgebroken. Dat wil zeggen, ze zijn daar met uh, grote drillboren, zijn ze de ronde gaten, zijn ze tussen uh, scherp vierkant aan het uitboren. En uh, het wordt eigenlijk alsmaar griezeliger om daar te fietsen, want ze boren ze uit en dan zijn het grote greppels in, de, in het asfalt. En daarna wordt het helemaal niet meer opgevuld. Want deel 2 van, de, van dit project. dat, dat gebeurt niet, omdat er helemaal geen materiaal is. Begrijp je? Dus, uh, en ook, het gaat ook heel erg langzaam. Dus we staan wel met die apparatuur. staan ze op de weg. Maar vooral tegen die apparatuur aan te leunen. En veel te praten. Het gaat tot zin sloom. En daarna uh, gooien ze er wat kiezeltjes in. En als het dan regent, want af en toe heb je hier wel fikse regenbuien... dan, dan, dan, dan zakken die, <laughs> die kiezeltjes die heel diep de grond in. En dan is het eigenlijk erger dan wat het was. Dus het is heel eng. Ik ben heel hele tijd met mijn fiets, Adeline. Ja, ja, ja. En jullie schaatsen dat in Nederland doen, ja. Hé, hey, maar durven auto's en bussen er wel overheen te rijden? Nou, ook, die rijden ook heel langzaam. <laughs> Ja, want uh, het is gewoon gevaarlijk. Ja, en uh, uh, de zuster van de mevrouw waar ik woon, is ook een hele oude mevrouw, die is de laatste ook in een gat, in zo'n dergelijk gat is ze gevallen. En die had gewoon uh, een hele, heel erg ernstige verstuiting in haar benen. Nou, dat is toch erg? Nou, beloffelijk. Want daar zie je natuurlijk ook niks, hè? Nee. Er is ook weinig verlichting. ja. Het is echt gevaarlijk. Wat een rare zaak, ja. Goed. Ja. Hey, um, um, het is nog zo dat je niet alles is te krijgen, dat weet ik. Uh, soms is het wc-papier op. Uh, je, je hebt, je hebt uh, op de zwarte markt melk moeten vinden. Melkpoeder nog eens weliswaar. Maar, uh, hoe, hoe staan de zaken daar? Uh, ben je een beetje tevreden over wat er deze week te krijgen is? Nou, ik heb dit, deze week, uh, ik weet niet of, of, of het vorige of deze week was. Want ik doe er nog steeds mee. Ik heb afwasmiddel uh, gevonden. Of had ik het al verteld? Nee, volgens mij niet. Maar ja, in elk geval... Oké, okay, nou, ik heb afwasmiddel gevonden en uh, uh, daar ben ik heel erg blij mee... want hier wassen de mensen af met, uh, met, met, met waspoeder wat je, waar je je kleren mee wast. Weet je, dus dan doen ze een paar korreltjes in een tijltje. En uh, dat vind ik zo geprutst. Dus ik was ontzettend blij dat er uit Peru uh, gewoon afwasmiddel geïmporteerd is. Dus dat, dat heb ik gevonden. Deze week, het bruin brood, dat heb ik ook al gevonden... En aardappelen gaat het ook uiterst slecht mee. Want uh, die zijn helemaal in Havana niet meer te krijgen. Behalve op één plek. En daar staat een rij, jongen, van mensen. Nou, dat noem een rij in, uh, in, in Cuba noem je een cola. Dus zoveel heb ik al geleerd. Hè? Ja. Daar is de universiteit dan weer goed voor. Ja. Nou, dus dan sta je in de cola. <laughs> en die is echt heel erg lang. Heel erg lang. Nou, maar goed, ik heb geen tijd op het ogenblik, omdat ik dus als ik naar die universiteit moet klunen, kan ik niet, heb ik geen tijd om in de rij te staan. Nee. Maar uh, mijn, mijn huisbaasin, die stuurt iemand anders er dan op uit en we hebben nu een paar aardappels. Okay. Nou, die worden echt als diamanten worden die, uh, behandeld, <laughs> want uh, daar zijn we wel heel erg blij mee. Hé, hey. hey, en Harriet, uh, waar vind je nog meer rijen behalve voor etenswaren? Nou ja, er zijn... Uh, ik ben helemaal mijn mail kwijt. Het is heel erg jammer. Maar goed, uh, de, uh, er zijn hele lange rijen. Uh, altijd overal. Want kijk, uh, mensen die, die hebben hier een bonnenboekje. Hè? Zoals in de Tweede Wereldoorlog in Nederland dat ook was. heb je hier bonnenboekjes waar je bonen, uh, rijst, kip... een beetje olie kan krijgen. En daarmee ga je naar een depot. En dan staan mensen heel erg lang in de rij. Maar ja, omdat ongelooflijk groot deel van het land werkloos is, is dat niet echt een probleem. Maar het heeft wel een bepaalde code. Hè? Dus als je aankomt bij een rij, dan moet je ook altijd vragen wie was de laatste. En dan moet je daarachter aansluiten. Want je mag niet voordringen, dat is echt, dat is een code. Hmm. Nou, overal zijn rijden. Dus ik, um, ik moest verleggen, moest ik mijn visum moest ik verlengen. Want ja. je mag hier vier weken zijn op je toeristenvisum. En dan moet je het dus verlengen. En dan moet je eerst moet je naar de bank. Uh, om bepaalde zegels te halen. Want die zegels heb je nodig om je visum te verlenen. Ja. Nou, de bank is ook, uh, zeker anderhalf uur moet je daarvoor uittrekken. Want die mensen, ja dat, uh, ja, die twintig dollar die ze per maand verdienen, gaan ze, gaan ze natuurlijk niet echt hard werken? Nou nah, joh, en, en dan is er een enorme vriendspolitiek. Want dan is het een guard, en die laat steeds één iemand door. Maar als die bevriend is, diegene bevriend is met, met de guard, dan, dan, dan, dan is het super... Ook daar is, daarin is dit land natuurlijk heel corrupt. Ja. Dus ik, daar heb ik eerst anderhalf uur gewacht. En toen ben ik naar het immigratiebureau gegaan, uh, en... Daar heb ik, ik geloof al drieënhalf uur gewacht, verschrikkelijk zeg maar ja, ik heb zoveel huiswerk, dus ik heb mijn huiswerk zitten doen, <lacht> weet je wel, dat huiswerk wat ik alsmaar vergeet. Huh? En um, nou, toen kwam ik aan bij zo'n zo, zo, zo zo mevrouw in een, in een bruin uniform en die zei, ja maar uw, uw, uw papieren zijn niet compleet, ik had één een papiertje had ik niet. En toen zei ik, en wat nu? Ze zei, dus ja, moet je morgen terugkomen. <lacht> dus toen moest ik de volgende dag moest ik weer, zeg je, jeetje. jeetje. Hmm. Toen heeft mijn huisbaasin die heeft ingegrepen ja. en heeft een vriend van haar gebeld. En die is toen met me meegegaan en die zei tegen mij één ding, ik doe het woord en jij zegt niks. Ja. Ik zei, nou ja, is goed. En toen waren, kwamen we daar weer aan en was weer, was er waren, waren zeker dertig mensen voor me. En die ambtenaar, diezelfde ambtenaar in dat bruine pakje, die kwam naar buiten en die zag die man staan. En die kende hem en die zei, kom jullie maar even eerst. Dus wij lieten heel arrogant al die mensen links liggen en gingen naar binnen. En ik zag al dat hij een plastic zakje bij zich had. En in dat plastic zakje zat een hele grote reef chocola. <güls1> en hij schoof zo heel voorzichtig, schoof die, die reef chocola haar richting op. En toen keek ze heel preus en toen zei ze nee, nee, nee, dat mag niet. En dus hij, hij, hij, hij zei niks en ik zei natuurlijk ook niks, want dat was de afspraak. En vervolgens uh, haalde ze de stempel tevoorschijn en werd mijn visum afgestempeld. Dus dat was ineens in orde, ging heel snel. Hm. En toen schoof die hij vroeg intussen, hoe is het met je kinderen, hoe gaat het thuis? En schoof die weer die chocolade naar haar toe. En toen, heel snel, greep ze die reep <laughs> en die stopte ze in no time in de bureaula. En toen mochten we weer gaan en toen had ik mijn visum. Nou zeg. Dus, ja, zo gaan die dingen, hè. Ja. Ja. En, en, en, waanzinnig, dus ja, dat soort, dat soort ja, een romantische corruptie, zal ik maar zeggen, met reepen chocola. Maar, uh, en hoe ja. zit het met Cubanen die, die zelf willen reizen? Is dat, is dat makkelijk? Moeten ze daar uh, visa voor aanvragen? Nee, dat is ook een rij. Nee, dat is ook een rij. Want ik woon vlakbij de, Am de Amerikaanse immigratiedienst. Die heb je namelijk wel in. Cuba. Er is één kantoor van de, van de Amerikaanse immigratiedienst. En die, uh, dus er is niet een officiële ambassade, maar wel zo'n dienst. En daar kan je een aanvraag doen voor een visum. En dat gaat als volgt. Me, uh, je moet familie of vrienden hebben in Amerika. En die schrijven een brief uh, ter uitnodiging. En dan, word je, dan moet je geld betalen voor je aanvraag. En dan word je uitgenodigd. ...voor een interview op een bepaald, bepaalde dag, op een bepaald uur. Dus uh, ik zie iedere ochtend echt een waanzinnige rij staan. Echt een hele lange rij van mensen die vol verwachting naar dat interview gaan. Maar veelal worden ze dan toch daarna afgewezen. Dat is wel heel sneu. Want daar hebben ze een hoop geld voor moeten betalen. En ze komen vanuit heel Cuba. Dus echt van duizend kilometer verderop komen ze hier naartoe. Ja, wat raar. Ja, dit is natuurlijk gewoon precies zoals het in Rusland ging... Hè, toen de communisten daar nog aan de macht waren. Hè, zo kan mijn broer ook uh, altijd uh, uitnodigingen schrijven voor uh, dames. Nou, maar in ieder geval, um, weet jij dan waarom ze afgewezen worden? Heb je enig idee? Want er zo'n interview is... Nee, dat weten die mensen zelf ook niet. En, maar er is wel een ander ding aan de hand. Dat vond ik nogal merkwaardig. Dat wist ik zelf niet, dat hoorde ik. Dat er in Amerika is er elk jaar een loterij. En dan worden die aanvragen worden verloot. Ja. Dus een aantal, mensen, ja, een aantal mensen worden dan ineens wel uitgenodigd. Dan kan je dus winnen dat je een visum krijgt. Nou ja. Dat, ja. Dat ja. is weer. Ja. Hey, even Heel tussendoor. Ja. Ik zit te denken. Uh, carnaval in Cuba, is dat een, een, een match? Nee. Nee, bestaat hier niet. Ah? Nee, dat is een aantal. Nee, er zijn een aantal eilanden verderop. Het is uh, Trinidad-Tobago, uh, die kant op Curaçao, hè, wordt het gevierd. Maar dat is hier niet. Nee. En dan hadden uh, jullie... Denk, die, die eilanden zijn veel meer Braziliaans georiënteerd. Ja. Maar dat, dat is Cuba niet. Nee. Um, uh, hebben jullie een, een, een soort Valentijnsdag of is dat een te, te Amerikaanse uitvinding? Vertel eens. Uh, dat is een Amerikaanse uitvinding, maar die is wel overgewaaid hiernaartoe. Het is een hele belangrijke dag. Dia del Amor En dat, ja, dat is een enorm groot ding, want van tevoren, de dag van tevoren uh, wenste iedereen me uh, iedereen een goede dia del Amor. En uh, op de dag zelf ook. En de dag daarna weer. Dus daar waren mensen verschrikkelijk mee bezig. Het is ook de dag dat de meeste bloemen worden verkocht. Want ja, je moet je geliefde en geliefde moet je cadeautjes geven... En vooral aandacht geven, want anders is, zijn de poppen aan het dansen. Vooral de uh, vri, uh, vriendinnetjes. Van, uh, hè, de, als hun vriendje niet belt of geen sms stuurt. Nou, dus, dan, dan, dan is het gewoon uit. Dat kan het niet zo Dat is afgelopen. Ja. <laughs> ja. En jij en, je... ja, dan wordt. Dan wordt dat je wordt, uh, de mensen gaan uit eten, die, dat is heel bijzonder hier natuurlijk, het armland. Of ze krijgen een bloemetje, of ze krijgen een parfum, dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Hé, hey, en uh, jij hebt ook nog iemand blij gemaakt op die dag uh, van de liefde? Ja, natuurlijk mijn huis, waar ik al een paar weken woon. Daar heb ik uh, uh, al bloemen, grote gladiolen voor gekocht. Uh, om op haar altaar te zitten, want mensen die geloven allemaal in, die doen allemaal aan santeria, aan, aan die afgodkunst. Ja. Dus die hebben allemaal een klein altaar, altaar in huis. Dus daar hebben ik bloemen voor gekocht en uh, een mooie gouden gekrulde kaarsen. En ja, natuurlijk heb ik het gedaan. Dus, en was je ja. tevreden? Ja, en ik was zelf ook heel tevreden, want ik... ik, ik ik fietste met wat ik gekocht had, fietste ik door Havana. En toen dacht ik, ik hoorde er echt bij. Want iedereen keek naar mij met zo'n knipoog naar die bloemen van... Ja, dat heb je goed gedaan. Ah. Dus dat was dat, ja, weet je dat je er even, even helemaal meedoet met wat die mensen doen. Nou, hartstikke leuk. goed. Hé, hey, lieve uh, Harriet, ik wens je veel studiesucces... en dat je lange termijn geheugen maar lekker opgerekt mag worden. <laughs> en uh, ik hoor je volgende week weer, oké? Okay? Goed zo, bedankt! Dag! <laughs> Dag! Een uh, Nacht van het Goede Leven. Uh, kijk op www.adelinevanlier.nl En dan kan je ook van alles terugluisteren. En uh, staat ook al mijn informatie. Reageer een keertje, vind ik leuk. Of mail me. het hetgoedeleven.kro.nl Of bevriend me op uh, Facebook. Huh? Adeline van Lier. Nou, dan uh, ben ik toch van alle kanten ingedekt. En uh, volgende week hebben we uh, een beetje luik. Maar komt ook Arthur van Amerongen. Over zijn boek praten, Mambo Jumbo en krankzinnige liefde in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, een kruising tussen Kramer, Lowry en Bukowski. Nou, nou, nou, nou. Maar goed, dus we zitten vol volgende week. Tot dan.